Vijf uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Koortsachtig overleg in Den Haag over Mauro. Kabinet teleurgesteld over toelating Palestijnen tot UNESCO. En afscheidsvlucht Martin boven Nederland. <rachting>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 Agenten zijn voortaan veel minder tijd kwijt aan het registreren van vuurwerk dat ze in beslag hebben genomen. Tot nu toe moesten ze alle illegale rotjes of vuurpijlen apart tellen, maar dat hoeft niet meer. Bij licht vuurwerk volstaat voortaan het wegen van de hele partij. Verder wordt zwaarder vuurwerk als lawinepijlen en mortierbrommen in het vervolg bekeken door een speciaal onderzoeksteam en niet meer door de korpsen zelf. Volgens minister Opstelten passen de maatregelen in zijn plannen om de administratieve lasten voor de politie terug te dringen.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 De musical The Producers is een week na de première al gestopt. Volgens producent Mark Fijn zijn er voor de voorstelling met onder andere Johnny Kraikamp te weinig kaartjes verkocht. Een besluit hing al langer in de lucht, maar de producent had tot vanmiddag de hoop dat hij nieuwe investeerders zou vinden. The Producers is een satirische musical over een producent die een verzekeringsbedrijf wil oplichten. Dat doet hij door een musical over Adolf Hitler op de plank te zetten. De voorstelling kreeg lovende recensies. In een aantal tv-programma's werd de afgelopen dagen nog een oproep gedaan om een voorstelling te bezoeken. Na 53 jaar is er een eind gekomen aan passagiersvluchten met Martinair. Vanmiddag werd afscheid genomen van het publiek met een rondvlucht boven Nederland. Aan boord waren onder andere personeel van Martinair en de oprichter en naamgever van het bedrijf, Martin Schreuder.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 Daar is een ongeluk gebeurd bij Klopend Batuverdorp. Daar zijn drie rijstroken dicht. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Verderop eh, nog eens een keer 6 kilometer bij Soeterwoud en Rijndijk. En door het ongeluk op de A4, zat dat ook flink was, op de A10 Zuid... er staat tussen rij en Klopend Nieuwe meer 3 kilometer. Op de A7 naar Hoorn staat 3 kilometer bij de afwit Weide Wormer. Dat komt omdat daar de spitstrook nog steeds afgesloten is... vanwege een technische storing. En het is wat drukker dan normaal op de ring Amsterdam, de A10. Bij Klopend Koenplein in beide richtingen... Staan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 En Lucella Carrasso. 8 over 5 goedemiddag. De ACO Literatuurprijs. Later vanavond de winnaar. Dit uur alvast een voorproefje met genomineerden. De olifant in emmen. Het gaat beter met de ongelukkige ratza. Straks een allerlaatste vinger aan de slurf. Eerst de ontmaskering van wetenschappelijk onderzoeker Diederik Stapel. Bij mijn weten is het grootste fraudegeval. Uh in de wetenschap tot zover. Dit is een case die in de hele wereld grote aandacht krijgt. Al dus Leveld, de voorzitter van de commissie... die onderzoek heeft gedaan naar het werk van sociaal psycholoog Diederik Stapel. Schokkend en verbijsterend, zo wordt de fraude genoemd. Tot voor kort was Stapel een zeer gerespecteerd onderzoeker... aan de Universiteit van Tilburg. Philip Eilander is rector Magnificus uit Tilburg. Goedemiddag, meneer Eilander. Goedemiddag. U bent er een paar maanden geleden mee aan de gang gegaan... Hè, toen de signalen kwamen van andere onderzoekers. U heeft gesproken toen met Stapel. Wat er nu uit het onderzoek komt, het tussenrapport, valt u dat mee of tegen? Nou, zoiets kan je niet meevallen. Als je ziet hoe de omvang nu is, dan uh, is dat ernstig. Ik wist zelf al vrij snel dat het ernstig was... Onze universiteit heeft ook al na drie weken dat ik zelf het eerste signaal kreeg... hebben we Stapel ontslagen, dus ik wist dat het een grote zaak was. De commissie heeft vandaag overtuigend laten zien dat het nog weer ernstiger is... en vooral ook het raffinement waarmee dit gebeurd is. Dus uh, dit is een schokkende zaak. Ja, want als je het rapport leest, dan krijg je het beeld dat Stapel wist... hoe die mensen moest bespelen, misleiden, intimideren. Herkent u dat? Want u heeft natuurlijk heel veel met hem te maken gehad. Ik heb niet met hem te dat, maken gehad. Ik vraag gehad u al. heel even, want ik hoor een soort ruis. Zit u aan de microfoon bij u of zit het op de lijn? Ik zit niet aan de microfoon, oh, okay. dus het nou, kan dan, hier niet liggen. Nee, Oké, okay, dan moeten we het daar helaas mee doen. Maar, maar herkent u dat beeld dat nu uit dat rapport naar voren komt? Ik heb zelf niet met Stapel gewerkt als collega-onderzoeker. Uh, dus ik ken het beeld daarvan niet. Het frappante is, ik heb hem wel meegemaakt later... toen hij ook hier bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg. En ik heb eigenlijk in die rol heb ik hem nooit kunnen betrappen op één leugen. Dus het is in die zin een heel bizarre zaak. Voor mij was het onbegrijpelijk dat iemand dit doet. Had ik eigenlijk nooit van hem verwacht. Want er zijn er momenten die nu terugkomen waarvan u denkt... ja, ik vond het destijds een beetje raar aan hem of zijn onderzoek. Nu pas snap ik wat het was wat ik zag. Nee, in het geheel niet. Ik, ik zeg al, ik werd voor het eerst 27 augustus er zelf mee geconfronteerd. Ik ben toen in gesprek gegaan zelf met de klokkenluiders. Toen is me dat uh, eigenlijk opgevallen en dacht ik ook snel, deugt niet. Daarvoor heb ik nooit één signaal ontvangen dat er iets mis zou zijn. Want u bent een vertrouwenspersoon van de universiteit. Um, er zijn richtlijnen waarin wordt gesteld dat het niet zo handig is... als uh, de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld de rector Magnificus is... omdat de drempel dan te hoog is om naar zo iemand als u te gaan met twijfels. Hoe, hoe is het zo gekomen dat u dat bent in Tilburg? Ja, die regeling bestaat bij ons al sinds uh, 2003. Uh, en de gedachte daarbij was met name van mijn voorganger... dat uh, de wetenschappelijke integriteit een kwestie is... die bij de rector in goede handen moet zijn... Dat is ook zo. Ik heb zelf ook bewezen hoe dat werkt... als je die informatie krijgt, dat je direct kunt optreden. Het kwetsbare van die regeling is dat er een hoge drempel kan zijn... om gelijk naar de rector te gaan. Dus we gaan nu die regeling veranderen. We maken een vertrouwenspersoon, een wetenschappelijke integriteit... op een lager niveau die de klachten en signalen kan onderzoeken. Vervolgens moet het vaak toch weer door de rector worden afgedaan... om te kijken of je effectieve maatregelen treft. Dus we zullen onze regeling nu ook gaan aanpassen... aan die richtlijn van uh, het landelijk orgaan. dan... Komt er nog iets naar voren uit dat rapport wat bij uw um, universiteit gebeurde? Namelijk dat Provendi, de mensen die promoveerden bij Stapel... dat die zijn data gebruikte, zijn gegevens. Ze, ze deden soms zelf geen veldonderzoek. Waren daar geen richtlijnen voor bij uw universiteit? Dat ze dat gewoon ze, zelf moesten doen? Ze deden wel veldonderzoek, maar ze vonden niet die resultaten die Stapel wel vond. Hè. Dus dat is, uh, er zit iets ingewikkelder in elkaar. Natuurlijk deden die promovendi wel onderzoek. Maar die vonden niet altijd die mooie resultaten. Stapel verzamelde zelf de data, vond wel hele sterke verbanden. En die uh, da data van Stapel werden dan weer in het onderzoek benut. Dat is in feite wat er is, uh, wat er is gebeurd. En vindt u dat een goede gang van zaken, dat een promovendus aan de gang gaat... met data van een hoogleraar die niet zelf zijn verzameld door de promovendus? Op zichzelf kun je wel gebruik maken van data van anderen. Maar je moet natuurlijk er natuurlijk wel op kunnen vertrouwen dat ze ook uh, gebruikt kunnen worden. Uh, de commissie Leefveld heeft trouwens gekeken naar de positie van die promovendi. En die heeft vastgesteld dat die promovendi daar zelf in zekere zin niet verwijtbaar zijn. En zelfs ook zozeer dat ze de doktersgraad kunnen behouden. En met u het daarmee eens? Want ze hebben gefingeerde data gebruikt in sommige gevallen. Ja, maar als je dat zelf niet weet dat dat zo is... is de vraag wat je dan kwalijk te nemen is. Dus ik zie eerder, die promovendi zijn eerder slachtoffers van Stapel... dat ze daar nou meer bij betrokken zijn. Maar wat is en de waarde, wetenschappelijke waarde van je onderzoek nog... waar je uh, op gepromoveerd bent? Nee, maar dat is ook heel triest voor die mensen. Die waarde is natuurlijk... Ik heb vanmorgen nog met een aantal van die promovendi gesproken... om ze uit te leggen wat er in het rapport staat. Dat zijn de mensen waar ik juist wat zo tragisch is... die hebben enorm veel schade zeg maar, door het gedrag van Stapel. Het is heel triest... Ze kunnen dan hun gaan nog wel behouden, maar feitelijk zijn, is natuurlijk het onderzoek. kunnen ze niet meer trots op zijn. Dat is niet zoveel meer waard. Het was ook niet te achterhalen waar die data op gebaseerd zijn van stapel. We weten nu waarom. Gaat er wat dat betreft iets veranderen bij u? Moeten die data in het vervolg openbaar zijn? Die, die worden gebruikt? Ik heb dat vanmiddag ook aangekondigd, dat, we, dat uh, bij alle publicaties een verwijzing moet zijn naar de ruwe data en ook aangegeven moet worden waar ze beschikbaar zijn. Dat heeft twee voordelen. Iedereen kan gewoon controleren of het klopt, maar er, heeft, er is nog een ander voordeel. Nu worden die data erg afgeschermd. Als ze wat algemener toegankelijk zijn, is ook heel goed voor de samenwerking tussen de onderzoekers. Dus dat heeft twee voordelen. En Ik heb vanmiddag op de persconferentie gezegd dat we dat vanaf nu af aan dat in Tilburg ook zo gaan doen. Ja, toch heeft dit dus kunnen gebeuren, doordat een aantal dingen nog niet was geregeld. Vindt u, uh, verbindt u aan dat gebeuren nog consequenties voor uw eigen positie als rector Magnificus? Nee, nou kijk, in die zin, ik heb uh, denk ik, en dat heeft de commissie ook vastgesteld, vanaf het moment dat ik van deze zaak kennis had, 27 augustus, heeft de commissie mijn optreden als Evident doeltreffend getypeerd. Want we hebben het aangepakt. Stapel is ontslagen. We hebben een commissie uh, benoemd. Die heeft binnen twee maanden gerapporteerd. Dus ik denk dat dat het goede nieuws is voor onze universiteit. En verder gaan we nu een aantal verbeteringen op stapel zetten. Waardoor, stapel. Dit, erken... ja. <laughs> waardoor dit voor de toekomst ook uh, niet zal gebeuren. Dus ik denk dat ik eigenlijk... ja, Het is een vervelende kwestie voor onze instelling. Maar ik denk juist dat we bestuurlijk daar goed in opgetreden zijn. Heeft u Stapel nog gesproken de afgelopen weken? Sinds uh, 6 september, dat was het laatste gesprek... waar hij eigenlijk ten opzichte van mij ook een bekentenis heeft gedaan... heb ik hem niet meer gesproken, nee. Wel geprobeerd? Ik heb niet zelf geprobeerd om contact met hem te zoeken. Ik heb wel steeds een beetje geïnformeerd via andere lijnen... om te kijken hoe het met hem ging. Maar ik uh, vond het, niet zo, uh, het leek me niet goed om contact met hem te hebben. En wat is uw beeld van hem? Ik denk dat de man helemaal aan de grond zit. Maar wat wilt u als je zo'n reputatie hebt met zo'n carrière... en uh, je, hij wordt, uh, nu krijgt hij dit over zich heen, negatieve publiciteit. Dus Stapel, is uh, zijn eigen waarde, is op dit moment heel laag. Meneer Eilander, rector magnificus van de Universiteit Tilburg... ik dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. En de reactie van Diederik Stapel is terug te vinden op onze website. Hij heeft via een schriftelijke verklaring gere gere gereageerd. Het onderzoeksrapport ook op onze website praten we verder over... met Sibold Noorda. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de VSNU, de Vereniging voor Universiteiten. Hebt u Diederik Stapel nog recentelijk gesproken? Nee. nee. U hebt wel met hem samengewerkt? Nee, ik heb niet met hem samengewerkt. Ik ben geen uh, sociaal psycholoog, maar ik, uh, ik ken hem wel. En uh, ik heb voor veel van zijn werk ook altijd groot respect gehad. Het is een zeer scherpzinnig man. Scherpzinnig, maar met een grote fantasie. Nou, het rapport dat nu is uitgekomen, dat, uh, dat vond ik letterlijk onvoorstelbaar. Dat iemand zo systematisch, uh, zo bedriegelijk kan handelen. Want dit is niet, uh, zeg maar, eventjes voor de verleiding uh, bezwijken. Maar dit is jarenlang het erop toeleggen. Dat je experimenten fake't. Het enige idee, want u zegt dat u kende, wat hem heeft gedreven om het zo ver door te dragen. Nee, ik kan me niet voorstellen. Dit is, dit is een. Ja, je, je bent gauw geneigd om te zeggen: Dit is bijna ziekelijk gedrag. Uh, als je dat, kennelijk is hij hier ooit toegekomen om dat een klein beetje te doen. En hij is daar steeds verder ingezogen. En er blijkt nu dat hij, dat hij jaar na jaar het hierop heeft toegelegd. Dat hij jonge studenten, promovendi, die niet met hem moesten werken. voor wie hij een buitengewoon belangrijke verantwoordelijkheid had. erin mee heeft betrokken. Dus ook in menselijk opzicht, als het gaat om de relatie die je nog leraar hoort te hebben. met zijn, zijn de mensen voor wie die leidsman hoort te zijn. is het buitengewoon diepgaand verkeerd. Zijn rol is natuurlijk voer voor psychologen. Maar wat zegt het over de Universiteit van Tilburg? Dat het heeft kunnen plaatsvinden? Ik denk dat dit overal had kunnen plaatsvinden. Is dat zo? Uh, ja, ik geloof niet dat je, uh, dat je kunt zeggen dat, uh, dat hier één universiteit een. een uh Situatie heeft gecreëerd. Hij is er in Groningen mee begonnen toen hij daar werkte. Uh, nou, dat zijn twee verschillende universiteiten. Heeft voor die tijd heeft hij in Amsterdam gewerkt. Hij promoveerde daar in de tijd dat ik voorzitter was van het college van bestuur. Maar als u zegt um, dat het bij alle universiteiten had kunnen plaatsvinden... dat is misschien nog wel meer verontrustend... als je bedenkt dat bij zoveel onderzoeken van de afdeling van Stapel... helemaal geen data openbaar waren. Nou, wat, wat kijk, uh, ik heb vanochtend dus opgeslagen... wat uh, in onze gedragscode wetenschappelijk onderzoek staat... Um, de, de laatste keer dat we dat opgeschreven hebben was in is Een hele heldere tekst. En hij heeft ongeveer ieder onderdeel van die code geschonden. En hij is dus kennelijk in staat geweest om dat toe te dekken. Om dat te verbergen. Uh, om daar een, een, uh, ja, een, een rookgordijn omheen uh, te creëren. Een gordijn van vertrouwen dat uiteindelijk een rookgordijn bleek te zijn. Maar en als, als iemand dat zo slim kan. Dan moet, je, uh, dan, ja, dan moet je aannemen dat hij dat onder vrijwel alle condities had kunnen doen. Up. Mag ik daar betwijfelen? In die zin dat er twee hoogleraren zijn geweest... en drie onderzoekers die in het verleden hebben gezegd van... dit is te mooi om waar te zijn. En daar is niet op gereageerd door de bestuurslagen in Groningen en in Tilburg. Nee, maar opnieuw, uh, ik zou geen nee, maar reden weten... Dat is een constatering in het rapport. Dus ergens hebben de universiteiten ook gefaald... in het, in het controleren van wat deze man heeft gedaan. Nee, achteraf gezien moet je zeggen, het was natuurlijk veel en veel beter geweest... als hij veel eerder tegen de lamp gelopen was. Nee, en, en dat was het was het... niet beter geweest als de universiteiten hadden ingesprongen... op wat twee hoogleraren en drie onderzoekers hadden gezegd... van we moeten kijken naar de data van Stapel, want volgens ons kloppen ze niet. Nou, ik... Ik weet niet precies, dat kan ik uit het rapport niet opmaken. Zo staat het rapport. Hoe, hoe precies die, nou, die, die zin was een beetje voor, uh, voorzichtig. Maar ik ken die gegevens en die situaties niet. Uh, het zou zo kunnen zijn dat er uh, dat op een gegeven moment iemand zei: van, Nou, dit stinkt. En dat een ander zei: Nee, stapel, dat is uh, de, de betrouwbaarheid zelf. Die geeft bij ons les in integriteit. En dat het is weggewoven. Dat kan je niet uitsluiten. En zeker als je dit rapport hebt gelezen, gelezen, dan pas je wel op om überhaupt nog iets uit te sluiten. Want het ongelofelijke blijkt werkelijkheid te zijn. Maar ik heb geen aanleiding om te denken dat het de cultuur van Tilburg of de cultuur van Groningen is... waardoor dit mogelijk is geweest. Ik denk niet dat, dat die conclusie gerechtvaardigd is. Philip Eilander, de rector magnificus, die Lucerne net sprak... die zei, um, de promovendi um, zijn nu het slachtoffer van deze man geworden. Vindt u dat ook? Ja, dat zijn ze zeer zeker. Terwijl hij ook zegt, het onderzoek wat ze hebben gedaan... is niet veel meer waard. Wat nou de, is dan hun titel nog waard? Nou, de, In een onderzoekstest, dat is een proefschrift... moet je altijd twee dingen onderscheiden. De ene is het inhoudelijke resultaat. Hè, wat zijn uh, mijn beweringen uh, in een bepaald geval? En de andere is het laten zien dat je de methode goed kunt hanteren. Dat je dus al in staat bent om hypotheses te bundelen... hypothese op te stellen, uh, daar goed verslag over te doen. En uh, ook in het geval van gefekte data blijkt, blijft die hele opzet van zo'n proefschrift overeind. Dus dat hebben ze bewezen. En, uh, maar wat uh, Eilanden bedoelt, en dat is heel tragisch... is dat de inhoudelijke stelling dat die niet overeind te houden is. Omdat daar met gefekte data is gewerkt. En dat is stapel dus buitengewoon kwalijk te nemen. En die gevolgen zijn nog niet helemaal te overzien. Dat gaat de komende maanden duidelijk worden. Zeker, uh, maar wat ook het gevolg zal zijn van deze zaak, is dat iedereen die dit waarneemt in het vakgebied en daarbuiten uh, een gewaarschuwd man en vrouw is. Uh, dus dit is ook een, uh, een herinnerende waarschuwing aan iedereen. Jongens, dit is ongeveer het alleruiterste omgekeerde van wat je als wetenschapper hoort te doen. Sibyl Noorden, hartelijk dank. Voorzitter van de Vereniging voor Universiteiten zometeen zal die weer in de prijzen vallen. Debutant Peter Buwalda. De geruchten rondom de aankoopprijs worden sterker en sterker. Een paar uur voor die prijsuitreiking. We begonnen een half uur geleden met 90 kilometer file. Hoe is het nu? Sjons Nou, de teller staat nu op 125 kilometer. Nog een paar opvallende files op de A4 naar Den Haag. Er staat twee kilometer bij Kropend Batuverdorp na een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. Daar staat het ook flink vast op de ring Zuid, de A10. Daar staat tussen die met de nieuwe weer 7 kilometer... Opvallende video nog op de A7 naar Hoorn. Bij de afritten Weide Wormen 3 kilometer. Dat komt omdat daar de spitsstrook dicht is vanwege een technische storing. Ook nog vrijdruk op de ring van Amsterdam. De A10 in beide richtingen bij Kroopend Koenplein staan wat langere files dan normaal. Dat geldt ook voor de A15-Europort naar Rotterdam. Voor het kloopend Vaanplein nog 7 kilometer. En nog opvallende video door een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat bij Malden 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het zijn dus nog maar een paar uurtjes voordat de genomineerden voor de ACO Literatuurprijs horen wie er gewonnen heeft. Oud-minister Ernst Balien zal het zijn die vanavond de winnaar bekend maakt. Dat gebeurt in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De schrijvers verzamelen zich eerst in het gebouw van de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. En daar is ook Jeroen Wielaard. Jeroen, wat, uh, uh, ja, wat doen ze daar dan? Nou, even gezellig bijeenkomen met uh, oud-winnaars. Uh, ik verwacht Jan Siebelink, 2005, uh, knielen op een bedviolen. Hans Münsterman, 2006, bekoring. AFTH van der Heijden, gericht van 2007, zal niet komen. Veel te doen geweest over het feit dat Tonio niet eens is genomineerd voor vanavond. En uh, kan je ook zeggen, gelet op die geruchten... dat uh, de jury onder het voorzitterschap van Ernst Heersbeling... op dit moment nog gewoon in beraad is. Eh... Uh... In beraad. Bijzondere collecties. Nou. Ja, in beraad. Ja, het ze het hebben het er nog over. Het staat, het staat gewoon nog niet vast. Dus, oh, het kan allemaal dus dat wel. speculieren heeft verder in. ook niet zoveel zin. Uh, nou ja, het, is, het, is natuurlijk, uh, het hoort een beetje bij Want tevoren. Uh, in, in het gebouw uh, in in voor bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam... Uh, is op dit moment heel veel aardig te zien over de ontdekking van de mens. Anatomie. Maar ik zie ook uh, de modernste collectie van de ACO-literatuurprijs... hier bij elkaar liggen. Met die Peter Buwalda, daarnaast Jeroen Brouwers, Bittere Bloemen. Bonita Avenue en daarnaast Huid en Haar van Arnold Gumberg, Marente de Moor, de Nederlandse maagd. Maya Pruis, kus me, straf me. En Frans Tormezen, de weldoener. Ik uh, moet zeggen dat Bonita Avenue... Wel, de dikste is, wat mij betreft, ook uh, de modernste roman. En In ieder geval uh, de, de hoogste op de top 60, nummer 1. Gisteren dus kreeg hij al de debuutprijs, uh, de selectie debuutprijs in Rotterdam. En er was van tevoren een bijzonder aardige toespraak van um, Franca Treur. Uh, vorig jaar heel erg uh, hoog met de dorstvloer vol confetti. En zij ging de winnaar af in acht stadia. Zal ik stadium 1? Als, als, als Eén, alleen één. Hoe de winnaar naar voren loopt. Hij zit nog op zijn plaats, maar hij heeft zichzelf of zijn werk al herkend... in de omschrijvingen van het juryrapport. Op buitengewone wijze, meervoudig gelaagd, evenwichtige stijl... met vaste hand van climax naar climax... als geen ander onderwerp, inhoud en vorm komen geslaagd samen. Hij blijft gewoon zitten. Hij zit namelijk best. Hij zit als een winnaar, tot hij wordt gesommeerd naar voren te komen... en dan staat hij eindelijk op. Uiterlijk nog een tikje onwillig, maar van binnen gedienstig als een godvruchtige sloof. Franca Treur over de winnaar. Nou, ik denk niet dat ze zich op dit moment zich zo rustig zullen voelen. En hij en misschien ook een uh, zij vanavond. Jeroen Wielaert houdt het allemaal voor u in de gaten. Bij een aanval van Keniaanse vliegtuigen in Somalië zouden meerdere burgerdoden zijn gevallen. Sommige bronnen melden dat een vluchtelingenkamp is geraakt. Deze Keniaanse aanval is een onderdeel van een offensief tegen de terreurgroep Al-Shabaab. Afri Afrika correspondent bent Koert Linder. Koert, heb jij meer details van deze aanval? De berichten zijn tegenstrijdig. Artsen zonder grenzen. Uh, die werkzaam is of was in dat uh, vermoedelijke vluchtelingenkamp... zegt dat er bij deze het, het luchtbombardement 50 gewon, mensen gewond zijn geraakt... en drie gedood. M.O.A. Tchirchir, dat is de woordvoerder van het Keniaanse leger... die zegt allemaal onzin. Het waren Al-Shabaab-strijders van de terreurbeweging Al-Shabaab. Die hielden zich op in dat kamp en die hebben we gedood. Tien strijders heeft uh, hij het over. Hoe dan ook, waar de waarheid ook ligt, dat weten we niet. Maar dat het geen goede publiciteit is voor het Keniaanse leger... dat twee weken geleden aan zijn actie in Somalië begon, dat is heel duidelijk. En het is een reactie van Kenia in Somalië op Al-Shabaab... omdat hij ook aanwezig is in Kenia zelf? Interessant als je ziet wat er de laatste tijd voor onthullingen komen. Shabab, ja, is een Saludische beweging, vecht in Somalië, vaak met in Kenia geronselde Kenianen. Wat nu steeds duidelijker wordt, is dat Al shabaab ook heel sterk in Kenia aanwezig is. Dat hier door Shabab mensen worden opgeleid in Kenia om hier in Kenia terreuraanvallen. Uh, ...uit te voeren. De Verenigde Naties maken zich daar uiterst uh, grote zorgen over. En het zou om honderden in Kenia gerekruteerden als Shabab strijders gaan... ...die hier terreuraanvallen gaan uitvoeren. Het heeft gisteravond geregend en Majengo, de sloppenwijk van Nairobi... ...is dus veranderd in een modderpoel. En hier moet ergens de waarheid liggen of Shabab aanwezig is in Kenia. Hier in dit kamertje van 2 bij 3 uh, meter ontmoeten we. Shall we go inside? Ontmoeten we een familie die te maken heeft gehad met Al-Shabaab. Vijf matrassen aan de kant. De was is ook nog niet uh, gedaan. En in dit hele kleine kamertje wonen tenminste zes mensen. Waaronder de broer van Victor. Colin Somondi. De naam van mijn broer is Victor Otiano Andago. Hij is 16 jaar old. We live with him in Pumani Machem. Mijn broer Victor die veranderde van geloof en hij sloot zich aan bij de organisatie Al-Shabab. En hij vertrok naar de Keniaanse kust om van daar te reizen naar Somalië. The group he was in is Al-Shabab. When he went to coast we knew his family was headed to Somalia. Hij veranderde van karakter en hij kan niet meer thuis slapen. He was he was always with us but ever since he joined the Muslim community and the Al-Shabab he's been missing from home. Deze rekrutering voor Al-Shabaab vindt al jaren plaats en de Keniaanse regering die doet er niets aan this thing has been taking place for a very very long time and our government has been reluctant ever since. Van deze sloppenwijk Majengo zijn al 80 tot 90 kinderen door Al-Shabaab gerekruteerd. mensen die ik met naam zelf ken. Around 80 to 90 youths Who I know by their names. en als je eenmaal naar Somalië bent vertrokken, dan kom je nooit meer levend terug. Somalië krijgen de ouders ook iets van al-Shabaab, als hun kinderen eenmaal zijn geronseld? Ja, yeah, you can have part of his salary. Some money will be brought to your family each and every month. Ja, de ouders die krijgen ook een deel. The al group are not only Somaliërs, but they group all over the Kenyan people. Shabbat zijn niet alleen Somaliërs, maar Kenianen van. Alle stammen. Every time in the mosque you find young kids, and we are we are asking, why are they dealing with the young kids than men? Wij vragen ons af, wat doen al die jongeren toch in de moskeeën, soms tot diep in de nacht. Sinds Shabab hier in Majengo jongeren rondzult, krijgen die jongeren een hersenspoeling in de moskeeën. Ergens uh, verborgen in deze sloppenwijk is een voetbalveld. Daarvoor moet je dan wel door een poort en er staat een stevige muur. Maar hier is het eventjes heel erg rustig. Hoewel er geen, uh, geen gas op het, uh, op het veld ligt, kunnen hier de jongens uit de sloppen trainen. En ik ontmoet hier de coach van een voetbalteam. Hij is mensen kwijtgeraakt aan Al-Shabab. Ik heb de historie dat sommige ze go naar Al-Shabaab. De coach voert campagne tegen ronseling door Al-Shabaab in Majengo. Neemt hij daarmee geen risico? Ik denk dat ze me automatisch yeah. kunnen ja. Zeker, ik word doelwit van al shabab Want ik bederf de zaakjes hier in Majengo van degenen die ronselen voor Al-Shabaab. Ze kunnen zien dat ik hun job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 En Martinair heeft zijn laatste passagiersvlucht uitgevoerd. Met een rondvlucht boven Nederland nam het bedrijf... na 53 jaar afscheid van passagiers en personeel. Aan boord was ook oprichter en naamgever Martin Schreuder. Martinair blijft bestaan als vrachtvervoerder... binnen het moederbedrijf Air France Kalem. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. We hebben een prachtige herfstdag achter de rug. Er was veel zon vandaag, alleen het noorden had veel bewolking.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 Het wordt 14 graden aan zee tot 17 in het oosten en zuidoosten van het land. Verder is de wind zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En de wind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Woensdag is het opnieuw prachtig herfstweer met hoge temperaturen tot aan 15 tot 18 graden. En ook donderdag is het uitgesproken zacht herfstweer. Vanaf vrijdag neemt de kans op regen weer wat toe. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal 155 kilometer file. Het is een vrij normale spits, alleen niet voor de regio Amsterdam. Daar zorgt een aanrijding op de A4 richting Den Haag... voor drie kilometer bij Bad en Verdorp. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daar is het behoorlijk druk op de ring Amsterdam. In beide richtingen bij knopend Nieuweer staan lange files. Dat geldt ook voor de knopend Koenplein. In beide richtingen staan files van zo'n 6 kilometer. Op de A15 in de richting Europort is een ongeluk gebeurd bij Hoogvliet. Daar staat inmiddels 4 kilometer. Bij Hoogvliet is de rechterreis ook dicht. Nog opvallende file op de A7 naar Hoorn bij de afritwijde Wormen 3 kilometer. Dat komt omdat daar de spits ook afgesloten is vanwege een technische storing. En nog opvallende file door een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat bij Malden 4 kilometer.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 Het is vijf over half zes. Goedemiddag. De Angolese jongen Mauro Manuel krijgt mogelijk nog even de tijd om in Nederland te blijven. Het CDA zoekt nog steeds naar een oplossing. En net als vorige week en dit weekend draait het om het eventuele studievisum. Politiek redacteur Margreet Boer in Den Haag. Margreet, vorige week werd dat nog als niet serieus afgedaan. Uh, heeft het CDA nu wel het ei van Columbus gevonden om uit deze netelige situatie te komen? Nou, volgens uh, de geruchten hier in de wandelgang en ook wel de geluiden die we overal horen, is dit het begin van de oplossing die er gezocht wordt voor Mauro. Want ja, het CDA zit vreselijk klem hè, en er ligt nu een grote druk op de Tweede Kamerfractie om ervoor te zorgen dat Mauro hier kan blijven. Nou, het hele weekend is er heen en weer gebeld. Er is ook uh, achter de schermen ook vandaag heel hard gepuzzeld om een oplossing te vinden. En na dat congres toch van zaterdag is heel duidelijk de inzet van het CDA nu. Mauro moet blijven. Uh, alleen hoe dat is razend ingewikkeld. Dus de eerste stap lijkt nu gezet. Het gaat toch via dat studievisum. Uh, dan is hij in ieder geval de eerste tijd nog gewoon in Nederland. En dan is er toch tijd gekocht, zou je kunnen zeggen. Nou, maar dat is geen garantie dat hij daarna langer kan blijven. Nee, zeker niet. Uh, maar in ieder geval heb je nu de tijdwinst dat hij het land niet uithoeft. Dat is niet genoeg, want ja, de jongen heeft nog geen zekerheid. En daar studeert het CDA ook nog op. Daar worstelt het nu nog mee. Want het CDA wil dat uh, Mauro blijft. Dat moet ook wel eigenlijk. Want ook de dissidenten, kopjan en vier, die hebben Eigenlijk gezegd, ja, Mauro moet blijven, hè, linksom of rechtsom. Daar zal de oppositie de partij ook aan houden. Maar het CDA wil heel graag dat dat allemaal niet... voor het oog van de camera eh, opgelost en uitgevochten wordt. Het probleem is voor het CDA, er mag van Mauro, de zaak Mauro... eigenlijk geen president uitgaan. Hè. Minister Leers moet niet met een beleidswijziging komen, want dat kan niet. En dat is dus heel moeilijk om dat netjes te formuleren. De inzet is dus van het CDA dat Mauro hier kan blijven. Voorlopig dus met dat studievisum en... Eh, de bedoeling is dus dat dat uiteindelijk definitief wordt. En of ze dat ook nog heel netjes kunnen, gaan kunnen formuleren in een motie... Ja, daar wordt nog druk over overlegd. Betekent dit ook dat er achter de schermen... ook druk overleg is met de oppositiepartijen? Nou, de oppositiepartijen hebben op dit moment zoiets. Uh, CDA, zoek het zelf maar even uit. Jullie zijn nu aan zet. Uh, iedereen weet wat de oppositie wil. Mauro moet blijven, hoe dan ook. En de oppositie wacht nu dus af he, waar het CDA mee komt. En als ze een oplossing hebben, dat studievisum... is ook voor hun een eerste goede stap dan vinden ze dat prima. En de oppositie zegt er eigenlijk ook nog wel iets bij. Want als Mauro straks mag blijven... dan is dat wel degelijk een precedent voor de andere gevallen. Hè. Die kunnen een beroep doen op Mauro. Mensen die in gelijk, soortgelijke situaties zitten. En dan kan minister Leers buiten het zicht van de camera's en microfoons... inderdaad ook zeggen... ja, ik heb Mauro op die manier toegelaten op grond van die Kamermotie. En dat kan hij dan ook doen hè, op grond van zijn eigen bevoegdheid. Voor andere gevallen Het schijnen er een stuk of twintig te zijn... volgens de Kamerleden. Maar die bevoegdheid... Het ligt dan weer bij de minister en dan gaat de Tweede Kamer er niet over. En daar hoort het ook te liggen. En die stilte voor die andere gevallen, dat is eigenlijk ook waar het CDA op hoopt. Dat de schijnwerpers van Mauro afgaan en dat de zaak toch uh, netjes opgelost kan worden. Zeg, En uh, de oppositiepartijen hebben, zoals je zegt, zoiets van CDA zoek het zelf maar uit. Hoe zit dat met uh, VVD en Pvv Zijn die hierbij betrokken nu? Nou, die houden zich heel stil. Ze weten natuurlijk waar het CDA aan werkt, waar ze mee bezig zijn. En wat wel duidelijk is, is dat er geen beleidswijziging mag komen. Dat is tegen de afspraken. Um, maar ook is duidelijk dat VVD en PVV niet moeilijk zullen doen... als Mauro hier in Nederland dus uh, zijn studievisum mag afwachten. Dus dat punt dat lijkt afgekaart. CDA en PVV, uh, VVD en PVV die hebben er ook wel behoefte aan... en baat bij he, als dit onderwerp snel wordt afgehandeld. Zeker ook als ze kijken... Naar naar de instabiliteit van het CDA. Dan moet dit onderwerp snel van de agenda. Dus VVD en PVV vinden het prima als uh, het visum hier wordt uh, afgehandeld. Of ze echt voor die motie gaan stemmen, dat lijkt me niet. Maar ze zullen er geen bezwaar tegen hebben. En uh, dan is het nog even zoeken of er nog mogelijkheden zijn... om Mauro ook definitief in Nederland te houden. En daar zal het CDA de komende uren nog wel even zich uh, uh, op stuk moeten bijten. Ja, En hem aansporen natuurlijk dat visum aan te vragen. Want vorige week werd dat nog afgedaan als... Ja, dat, he, dat, dat, dat, dat wilde hij eigenlijk. Nee, dat wil hij niet. Er komt ook nog uh, wel een bericht van uh, die organisatie... waar uh, de heer Ruud Lubbers bij betrokken is, uh, die visa verleent. Uh, dat ze alles op alles zetten, dat er geld zal zijn en al dat soort dingen. En los daarvan, kijk, als er morgen gestemd is... de moties gestemd zijn en dit de enige oplossing is... dan is er ook voor Mauro weer een andere werkelijkheid. En misschien dat hij uh, dan en zijn advocaten hem wel zullen adviseren. En dat verwacht eigenlijk iedereen ook, om dat visum wel aan te vragen. Omdat dat dan toch zijn toegangsbiljet uh, is naar Nederland. Margeet Boer vanuit Den Haag. De overstromingen in Thailand. Goed nieuws voor het winkel- en zakenhart van Bangkok. Want daar lijkt het droog te blijven. Niet iedereen in de stad is daar blij mee. Want bijna de helft van Bangkok staat namelijk wel onder water. Tot woede en tot wanhoop van de mensen die erdoor zijn getroffen. Sommigen voelen zich in de steek gelaten en leven hun woede uit op sluisduren. Anderen laten de ramp gelaten over zich heen gaan en maken er het beste van. Soms worden de mensen gewoon te veel. Ik ben ziek. Mijn man is ziek en niemand trekt zich iets van ons aan. Niemand neemt de moeite om te komen kijken. Om eten moeten we bedelen. Een toilet hebben we niet. We doen onze behoeften in een plastic zak en gooien die naar buiten. Wat moeten we anders? De mensen hier in het noordoosten van Bangkok zitten al een maand in het stinkende water. Gisteren waren ze het zat. Ze hebben geprobeerd een sluisdeur kapot te slaan om het water weg te krijgen. Toen dat niet lukte, hebben ze naast de sluis twee geultjes gegraven... waardoor het water nu wegcijpelt. Het is meer een symbolische actie dan dat het helpt. Het helpt nauwelijks. Het water is maar een heel klein beetje gezakt. Gisteravond is er hevig gevochten. Dus vanochtend komt er een detachement oproerpolitie naar de sluis. De politiecommandant heeft een prachtige ringtone. Die van Mission Impossible. Is het dat? Mission Impossible? Nee, maar we moeten wel de orde bewaren. Want als we dat nu niet doen, dan loopt het straks helemaal uit de hand. Met die Het centrum van Bangkok lijkt het droog te houden. Maar daaromheen zitten talloze mensen toch al in het water. Je hoeft de Pienklauwbrug maar over te steken en je zit er al middenin. De hele wijk onderaan de brug is vijf dagen geleden veranderd in een zwembad. De weg is nu een aanlegstijger voor rubberbootjes. Het is dan niet het hartje centrum. Het is niet de plek waar iedereen naar kijkt. Maar dit is een van die talloze plekken die op dit moment al onder water staan. When I leave my home, it's about only 20 centimeters. In mijn huis staat 20 centimeter. Maar als ik naar buiten ga, moet ik door anderhalve meter water bridge. om hier op de brug te komen. That's in it's up 1.5 meters about. Ne? Now I go for lunch. Go ik ga nu even naar het droge deel van de stad om te lunchen. En straks over twee, drie uur moet ik weer terug. It will take two hours coming back. Kan hij zich voorstellen hier een maand in het water te zitten? Oh. No, I niet. De enige manier om hier bij je huis te komen is of een boot of te voet of met een van de vele grote vrachtwagens die het leger hier inzet. De vrachtwagens zijn een veerdienst. Een veerdienst op wielen tussen de ene droge plek en de andere. De mensen tussen die droge plekken in, die hebben pech. Die krijgen het de komende weken heel zwaar. Vanuit Thailand, correspondent Michel Maas. Strijdskoningin Beatrix ging in, op Bonaire in gesprek met de demonstranten... die helemaal niet blij zijn met de nieuwe status van hun eiland. En het verkeer op de Nederlandse wegen. Bij de bij John Sagoka. Met 157 kilometer file en de meeste vertraging heeft het keer in de regio Amsterdam. Dat komt er een ongeluk op de A4 naar Den Haag bij Batuverdorp. Daar staat 2 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Daar staat het ook flink vast op de ring Amsterdam. In beide richtingen bij Knopet Driebe meer. En ook opvallend druk nog bij Knopet Koemplein. Daar staat nog 7 kilometer tussen de Zeeburger Tunnel en Knopet Koemplein. Ook nog opvallende file op de A7 naar Hoorn. Bij de afrit Weidewormen 3 kilometer. Dat komt daar is de, de, de, de, de spitser ook nog steeds afgesloten is vanwege een technische storing. En een de file door een ongeluk op de A15 eh, vanuit Europort richting Rotterdam. Dat is gebeurd bij Hoogvliet. Daar is de rechterreis ook dicht en er staat een file van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Het was een bijzonder moment op Bonaire. Koningin Beatrix ging na de officiële ontvangst daar op het eiland de straat op in gesprek met actievoerders. Want op het eiland is veel onvrede sinds Bonaire een bijzondere Nederlandse gemeente is geworden. De voorzieningen zijn achteruit gegaan, zeggen de mensen. De belastingen zijn verhoogd en het dagelijkse leven is veel duurder geworden. En voordat koning ouveert staat op Wilhelminapark twee dames met een spandoek. Pas op, vroeg of laat neemt een bedrogen volk wraak. En dat was toch even genoeg om de aandacht van de beveiliging te trekken. Um, deze mevrouw vrouw zegt volgens mij het principe tegen mij: als je wat van me wil weten, moet je mijn papier, papier mens spreken. Ja. Ik ben Wat moet ik vragen aan het mens? Kunt u er dan vragen? Ik kan het er ook vragen, want ze verstaat me wel, begrijp ik. Waarom ze zo boos is op uh, de Nederlanders en mij als, kennelijk ook als Nederlanders? Ah, kom de Rabiari bij Hollandese. Ik kom bij het systeem zij is niet boos, ze is niet boos in principe nee, op de Nederlanders nee, en ook niet op jou, maar op het systeem hoe de regering met de volk van Bonaire omgaat. Ja. En hoe is dat dan? Slecht in principe. Malu, malu, slecht. Malu. Alle beste van wat er bestaat in Nederland hebben ze hier ons beloofd en tot nu toe hebben we nog geen cent van gezien. Nee, de mensen moeten nu meer belasting betalen. Hoge prijzen en er is armoede, en de sociale voorzieningen zijn ook heel slecht. En dat, dat kan niet. En de commissie komt hier, weet niet. de weet Ik vind het een discussie. De op is stoep van het bestuurskantoor. Dat kan niet nooit komen, dat kan wel komen. want als u, als het volk zegt. Als het volk zegt. Ja, nee, eh, prins. prins van prinses dan zie ik de koningin kijken naar een van de dames die een spandoek omhoog houdt. Ze kijkt mevrouw. Ja, ze krijgt ook... Oh, ik ben gek op mijn koningin hoor. Daarom schreef ik al die woorden. Kijk, kijk hoe, ze, hoe triest ze is geworden. Kijk. Dus ze keek wel. Maar ze keek ze de tekst. En ze las en kijk hoe ze, hoe, hoe ze, hoe ze deed. Ze draaide zijn gezicht met een trieste gezicht. Want zij is mijn moeder en ik ben haar kind. En daarom weet hij nu dat ik in de put zit. Dus dat ze naar Nederland gaat en dat ze ons gaat helpen. We moeten geholpen worden. En de komst van de demonstranten blijkt niet voor niks. Want na het ontvangst door de gezaghebber en het eilandbestuur... loopt de koningin langs natuurlijk de vlaggetjes en de mensen. Maar houdt ze ook even halt bij de demonstranten, bij Cedric Solciano. Daarom hebben we gebruik gemaakt van... De gelegenheid om u dit te nou, ik, ook, uh, ik waardeer het zeer dat u ook uh, dus deze stem laat horen. En ook schriftelijk. En een hele mooie brief die ik nog niet gelezen heb, maar toch. Uh, zeker zal lezen ook uh, uw bezwaren en uw problemen tot uiting brengt. En ik weet dat u ook goed beseft dat mijn positie een beetje anders is dan die van de minister. Maar ik, uh, we zullen zeker je aandacht aan besteden. En wij luisteren graag ook naar uw problemen. Bent u tevreden? Meer dan tevreden. Meneer, u weet net zo goed, net zo goed als, als ik. Een moeder die houdt van haar kinderen. En ik denk niet dat haar majesteit in haar binnenkamer niet over zal pijzen. En meer dan dat. Haar majesteit heeft de bevoegdheid niet. Maar in de binnenkamers van haar majesteit worden de beslissingen genomen. En de uitwerking gebeurt bij de minister en Tweede Kamer. En zij is onschendbaar. En al zal haar alleen maar... Reden voor ons, voor welvaart, dan heeft zij iets gedaan die haar kinderen gelukkig van zal worden. Gejuich op Bonaire. Prins Willem-Alexander zegt de demonstranten toe bij een volgend bezoek met hun te gaan praten... om te kijken of er vooruitgang is geboekt. De ACO Literatuurprijs. Later vanavond de uitreiking daarvan in het Scheefvaartmuseum. Maar eerst verzamelen de schrijvers, de oudwinnaars, uitgevers en genodigden. En wie nog meer zich bij het gebouw van de bijzondere collecties... van de Universiteit van Amsterdam. Daar ook Jeroen Wielaar. Jeroen, wie heb je daar al gezien? Uh, Robert Amelaan net binnengekomen. De uitgever van uh, Peter Buwalda, ook binnen. Schrijver van Bonita Avenue, waar zoveel over te doen is. Uh, Frans Tomezen zie ik daar staan. De weldoener. Uh, mogelijk uh, een schrijver die vandaag lacht. Uh, en de bloemen aanpakt. Frank Catreur zei daar gisteren aardige dingen over. Hoe de winnaar de bloemen aanpakt. Niets is mooier dan een winnaar die zijn prijs aanpakt. Hij pakt de bloemen aan als iemand die makkelijk is met cadeautjes. Met een blik van, hier kan ik wel wat mee. Uh, ik zit tegenover een uitgever die er twee heeft. Tim... Weet jij misschien niet direct uit je hoofd? Um, Fik van der Rijt. Ja, met uh, Arno Grunberg. Al voor de zoveelste keer genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Yep. Hij heeft er al twee. En Marja Pruis die hier zit bij mij. Kus me, straf me. Fik, jij was gisteravond al uh, bij de opening van de boekenbeurs in Antwerpen. Je hebt plaatjes gedraaid en menig Vlaming op de dansvloer gekregen. Uh, hoe is het met het boekenbedrijf op zich... Ik zag je van tevoren al zo bedenkelijk kijken van... oh, wat is dat een business-antwoorden? Nou ja, dat is al natuurlijk al zo lang gaande. Maar in Vlaanderen gaat het bijvoorbeeld heel goed met het boek. Uh, het boek is daar nog niet door de crisis getroffen. daar worden de omzetten nog steeds hoger. Dus uh, wie weet dat we op Vlaanderen moeten gaan vertrouwen de komende jaren. Marja Pruis in een werkwaardige situatie zit je. Je bent aan de ene kant beoordeelster als critica van onder andere de Groen Amsterdammer en nu genomineerd. Dan eerst maar eens even ook dezelfde vraag als die ik net aan Fix stelde: wat is dit voor een business, het boekenbedrijf? Uh, never a dull moment hier. Ik, ik voel me er wel thuis. Inderdaad in beide rollen. Ja, dat is, heeft iets vreemds, maar uh, ik ben uh, akelig ontspannen eigenlijk. Heel goed. Ja. Heb jij al de boeken gelezen als uh, critica? Gelukkig niet, want daar hoef ik ook niet alles over te zeggen. Nee, ik heb alleen uh, Thomas gelezen, de weldoener. En ik heb Jeroen Brouwers gelezen, Bittere Bloemen. Jij doet uiteraard niet mee aan uh, dat circuit dat Bonita Avenue zo in de hoogte steekt. Uh, jeetje, tendentieuze vraag. Nou, kijk, ik... Uh... Het is een beetje de teneur van de dagen op dit moment, hoor. Ja, dat lijkt me voor Peter Bewalder best wel lastig, trouwens, hoor. Ik, ik ben hier heel ontspannen. Ik bedoel, alles wat er gebeurt is winst. Maar voor hem uh, lijkt wel alsof er enorme druk op zijn schouders ligt. Het lijkt me niet echt fijn om zo de gedoodverfde winnaar te zijn. Gedoodverfde en die jury die zou er niet voor kunnen kiezen... dus omdat hij al nummer 1 staat... maar misschien heel eigenwijs wel kunnen kiezen. Uh, jouw boek gaat, is geen roman, maar gaat het juist wel over de passie voor het lezen. Ja, inderdaad. Het dat is, dat is heel erg een uh, persoonlijke... Uh, uh, ja, een soort, uh, nee, niet de verantwoording, maar het is een persoonlijk verslag... van lezen en schrijven, van het belang van boeken in mijn leven... En uh, als het goed is, werkt het ook. Tenminste, dat heb ik ook van anderen gehoord. Heel enthousiasmerend voor andere lezers. Ja. We moeten even wat zachter gaan praten... want er wordt nu officieel gespeechd door de conservator... van uh, dit huis van de bijzondere collecties, Vic van der Rijt, tot slot. Wie uh, noemen ze een reden waarom negen van dit Mario uitgever vanavond niet met de bloemen en een lachende winnaar in huis gaat? Een reden? Nou ja, er is gelukkig een, een gedoodverfde winnaar. En als die het wordt... Dan zegt iedereen, ja, nogal logisch. En als je het niet wordt, dan hebben wij een kans van twee op vijf... dat wij als winnaar naar huis gaan. Dus uh, het wordt een vrolijke avond, hoe dan ook. Hopen op het niet logische. Ja, en het zou de eerste keer niet zijn dat er iets vreemds gebeurt. <laughs> of iets verrassends, moet ik eigenlijk zeggen. Dankjewel, straks na zes en meer. Tot naar jullie dan. weer in Ilversum. Tot dan, John. ja het NOS Radio en journal Media Overzicht. Is het Nargis uit India, de Russische Piotter of misschien toch Alexander? Verschillende landen claimen de geboorte van de 7 miljardste aardbewoner vandaag. Die baby's die worden nu al vertroeteld. Zo kreeg een Filipijnse baby alvast een studiebeurs en de ouders van de Russische mijlpaalbaby een. Doe maar. Volgens RTL Nieuws werd de zes miljardste baby op aarde... een stuk minder vertroeteld. Zo woont de twaalfjarige Adnan met zijn ouders... in een eenkamerflatje in Sarajevo. Geld om hem te laten sporten hebben ze niet. Terwijl meerdere instanties bij zijn geboorte... Geld had beloofd. De reformatorisch dagblad opent met een analyse over de kwestie Mauro Manuel. Volgens de krant staat de Tweede Kamerfractie van het CDA onder grote druk. Als er morgen geen geloofwaardige en bevredigende oplossing komt voor de uitzending van Mau Mauro Manuel, dan dreigt de partij verder weg te zakken in de peilingen. Voordat er morgen over Mauro wordt gestemd... deelt de organisatie Defence for Children een flyer uit in de Tweede Kamer. Daarin schrijft Mauro dat hij elk jaar dag wil vieren... en het Nederlands elftal kampioen wil zien worden. Hij bedankt alle Kamerleden die hem steunen. Twitterend Nederland was in rep en roer vanwege... Een laagvliegend passagiersvliegtuig met een straaljager ernaast. Dat zit vast niet goed, was de gedachte. M misschien gekaapt, technische problemen. Dat vroegen twitteraars in het midden van het land zich af. Maar volgens AT5 was er geen reden tot paniek. De straaljager filmde het passagiersvliegtuig... dat bezig was met de afscheidsvlucht van Martin Air. De luchtvaartmaatschappij nam met een, nam met een rondvlucht boven Nederland... afscheid van de burgerluchtvaart. En we blijven nog even in de lucht, want Schiphol heeft er 12 bestemmingen bijgekregen... Er kan volgens het parool nu in totaal naar 300 plaatsen worden gevlogen. Zo vliegt de KLM na ruim tien jaar weer rechtstreeks... naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Verder begint het Britse Flybe zijn eerste luchtlijn... tussen Schiphol en het Schotse Inverness. En een andere maatschappij vliegt dagelijks naar Bern. Kinderen in Pakistan kunnen binnenkort kennis maken met Sesamstraat. Persbureau EP meldt dat er de komende drie jaar... tientallen uitzendingen worden gemaakt voor in totaal 3 miljoen kinderen. Alleen is Sesamstraat in Pakistan wel iets anders dan in Nederland. Zo Spino een ezel en Oscar het vadersbakmonster, een krokodil. Elmo is er zelf gebleven en de hoofdpersoon is de meisjespop Rani. De makers van Sesamstraat hebben juist voor haar gekozen om de positie van vrouwen te verbeteren. Ook moet radicalisme worden tegengegaan. Het overlijden van het tienjarige meisje Guusje uit Kaatsheuvel... maakt veel los op internet. Er waren dit weekend zoveel berichten met hashtag Kanjer Guusje op Twitter... dat het een trending topic werd. Dat was een van de wensen van het meisje. Guusje is zondag overleden aan de gevolgen van kanker. De blog van haar vader wordt vaak bezocht. Er staan duizenden reacties op van mensen die meeleven... en reageren op de emotionele verhalen van Guusjes vader. Via Twitter makkelijk te volgen. Kanjer Guusje is de hashtag. Dan nog een politiek bericht. De PVV ziet alweer af van het idee om belasting te heffen op softdrugs. Kamerlid van Vliet wilde eerder weten of het mogelijk is... om een bijzondere verbruiksbelasting te heffen. Maar volgens Elsevier kan het niet, omdat staatssecretaris Wekers heeft gezegd... dat er geen belasting kan worden geheven op verboden middelen. Daarom heeft Van Vliet zijn plan snel laten varen. Ik ga er verder niets aan doen, daar kan ik duidelijk over zijn, zegt hij. Toch vindt hij het nog tegenstrijdig dat er wel accijns worden geheven op tabak en alcohol. Van Vliet hoopt dan ook dat de staatssecretaris creatief kan zijn samenvatting uit de Nederlandse media van deze middag, deze avond. En dat bericht over dat laagvliegende passagiersvliegtuig, Toen we denken aan een soortgelijk incident in New York. Op een gegeven moment ook Defensie kwam filmen en daar gebruikten ze Air Force One voor. Die heel laag overvloog met straaljagers omheen. De mensen daar in New York dachten toen dat er weer een aanslag op handen was. Dit soort gevoel is in ieder geval niet in Amsterdam. Maar even was Twitter in Nederland in rip en roer. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan meer over de fraude van professor Diederik Stapel... bij de Universiteit van Tilburg. Volgens onderzoeker Leveld misschien wel de grootste fraude... ooit in de wetenschap uh, gepleegd. We gaan zometeen praten met Boukje Keizer. Zij promoveerde bij Stapel en uh, vertelt zometeen wat ze vindt... van wat er in dat rapport staat over Stapel. Want ook veel promovendi zijn daar het slachtoffer van geworden. Al dus, Leveld. Tot zometeen, na zessen, zijn we terug.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 Helpt u mee? SMS dan ik help mee naar 3669 en geef zo 3 euro om kinderen van de Veldersbelt te halen. De coachingskalender is al 10 jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en idealen als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl, de beste boekenzaak en meer.